Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid moet bijsturen zodat het niet te druk wordt in Nederland, dat zegt een speciale commissie. In het uiterste geval groeit de bevolking naar 23 miljoen mensen in 2050. Dat komt volgens de commissie onder meer door migratie, vertelt verslaggever Marleen de Roy. Aan de ene kant zijn meer migranten hard nodig in Nederland, zegt de commissie. Ze zeggen namelijk een bevolkingsgroei is goed voor de economie. Maar het moet met mate en dus moet de politiek keuzes maken. Want doe je dat niet, dan overvraag je de maatschappij. En komt de zorg, het onderwijs en ook de woningmarkt onder druk te staan. En dus zou het volgens de commissie ideaal zijn als er in 2050 niet meer dan 20 miljoen mensen zijn in Nederland. De vulkaan die gisteren uitbarstte in IJsland lijkt minder actief. Op beelden is te zien dat er nog steeds lava stroomt, maar het gaat nu om kleinere hoeveelheden, melden verschillende media. Wel zijn een aantal huizen in vlammen opgegaan. Vandaag heeft de Eerste Kamer de hele dag gepraat over de spreidingswet. Die wet moet gemeenten verplichten om asielzoekers op te nemen. Vanavond komen de senatoren aan het woord... en die kunnen het nog flink spannend maken, denkt verslaggever Ewout Kiviet. Ze hebben tot nu toe niet laten weten wat ze gaan stemmen. Ze houden de kaarten tegen de borst. Maar het kan ook nog zo zijn dat de senatoren zijn van bijvoorbeeld de BBB of de VVD... die toch voor deze wet gaan stemmen en hem aan de meerderheid gaan helpen. Morgen zal VVD-staatssecretaris Erik van der Burg zijn wetsvoorstel voor de zoveelste keer verdedigen. En dan een viral van een vrouw in Californië... die vond een enorme zwarte beer... onder de vloer van haar huis, in de kruipruimte. Out, out, and out. Ai, bad beer. Het is een beer die honderden kilo's weegt. En de vrouw probeerde van alles om de onverwachte gast weg te krijgen. Ik and, and banged it en ik had mijn took Ik down het and en het but Uiteindelijk lukte het door mottenballen in de kruipruimte te gooien. Dat zijn korrels die je normaal gebruikt om vlinders en motten uit je kledingkast te jagen. Ook beren moeten er blijkbaar niks van hebben, want de indringer liet zich daarna niet meer zien. Het weer vanavond minder sneeuw en regen dan vanmiddag. Vannacht vriest het een paar graden. Morgen ook regen en natte sneeuw, maar dan wel veel meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw Vennep en Hoogmaren rijdt het langzaam over 7 kilometer met een vertraging van een half uur. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Ze hebben een aardige recensie aan uh, wat, wat gekregen over hun optreden afgelopen zaterdag in Bitterzoet, uh, Pol. En uh, ja, je hoort het ook, uh, het is een beetje jaren tachtig, uh, Synthesizer, uh, New Wave. En eigenlijk zit er ook wel een heel donker randje aan. Uh, maar ze hebben er behoorlijk wat succes weten mee te krijgen. Sentimental figures hoorde je van... Uh, Ruben en Matthijs Pol. Want uh, zo heten ze. En uh, ze schijnen ook nog in uh, de modellenwereld... al uh, aardig wat uh, bereik te hebben... met uh, de muziek die ze maken. Uh, als, ik dit, uh, als ik dit zo uh, laat horen aan jullie... wat, uh, wat vinden jullie daarvan? Uh, cool. Ja? Yeah. Yeah. Ja, dit is echt aan. mijn uh, cup of tea. Ja, um, over, over jouw cup of tea gesproken. Uh, je, je, je drinkt er een, Dus dat is al even één ding. Maar... Uh, want uh, er is ook iets waar meer van dit soort nummers voorbij gaan komen... waar jullie ook nog uh, te zien zijn als ja. Lorem Ipsum zijn. Wanneer, ja, wanneer gaat dat zijn, plaatsvinden? Um, 24 februari zijn wij geboekt op een uh, soort New Wave slash Cold Wave festival... dat plaatsvindt uh, tijdens de volle maan. En um, dat is ook een hele speciale maan. Allemaal uh, mystieke verhalen. Uh, dus uh, die avond wordt uh, een avond vol... Um, New Wave bands, uh, post-punk bands en heel veel kunst-exhibitions uh, in Rotterdam. In de Soundville. Mm -hmm. En uh, het festival heet Moonville. Volgens mij is het de eerste keer dat het wordt georganiseerd. Uh, maar die venue heeft wel vaker zeg maar New Wave en vooral dat soort acts. Net als The Cure. Um, uh, niet echt The Cure, maar zeg maar bands die als The Cure beetje... klinken. Ja, ja, ja. En, uh, dus... Uh, ja, dit, deze muziek is uh, iets wat je misschien daar wel zou kunnen horen. Ja, dat, uh, ja. Lijkt, me, dat lijkt me wel. Um, ik, uh, ik, is, ik neem aan dat uh, collega Willem de Waard mee zit te schrijven. Want die luistert ook naar dit uh, radioprogramma. Dus uh, uh, 24 februari is ja. dus een... Uh, ja. uh, nou, ja, dat, dan, weet, dan weet hij dat alvast. Dan uh, kan hij in de week daarvoor ja. uh, kan hij dan al iets uh, daar uh, gaan we, uh, doen met zwaardvis bij Radio Kapelle. Maar goed, uh, uh, dat is uh, één ding wat jullie uh, buiten deze tour ook doen. Uh, ja, en uh, onze album Release Party. Oeh. Oeh, uh, komt die er ook aan? <laughs> die man? komt er ook aan. Uh, ja, uh, en Dat is uh, 4 mei in de Bittersoet. 4 Amsterdam. mei in bitterzoet. Ja, ja, zie je, dat had ik, <laughs> dat had ik ook uh, gezien. Ja. Ja, daar heb ik mijn vinger al stiekem op, uh, opgestoken. Dus, want uh, ja, ik weet alleen niet of ik het uh, verslag ga doen. Ik denk dat dat uh, twee anderen gaan doen. Uh, de fotograaf is bekend. Dat is maak op eerst. Die ik... kennen we. Ja, en die andere, dat is Lotte, denk ik. Ja, die, die, die, die, die ken je ook. Dus dat, is dus dat, uh, dat weet al. Dat uh, zal waarschijnlijk op ja. de proppen komen. En dan zit je mij maar lekker op de gastenlijst. Ja. Is dat zo goed? Ja? Dat klinkt als een deel. Ja, ja oké. Okay. Maar goed, uh, want uh, Jan, je zei het al. Uh, jullie zitten af en toe al een beetje al met. Uh, ruwe schetsen, wat, wat uh, met eindmixen en uh, dat soort dingen. Dat, uh, want het proces dat loopt nu. Ja, nou geen ruwe schetsen meer hoor. Het zijn nee. wel uh, eindschetsen. We praten over de <kwijden> laatste paar uh, procentjes die nu nog uh, zeg maar, beter moeten. Ja. Uh, eigenlijk 7 tracks zijn al 95% af. Mm. En uh, nog twee moet ik mixen. En dan, uh, dan is het goed. Als het goed is, is het album klaar ja. volgende week. Volgende week. Volgende week moet je ja. klaar zijn. Ja, ik heb een deadline. Ik slaap niet meer al een paar weken. Omdat deze mensen gewoon... Uh, ja, die zetten even de drukker op. Ja, Dan staan, die klaar staan zijn zo lang. met een hakmes uh, voor z'n deuren. Ja, geintje. Ik ben serieus deze hele week al op vijf uur ochtends op. Geen grap. Dat verbaast mij ook niet. Jij bent ook uh, echt een nachttaal. Ja, het, het moet af. Het moet af. Maar dat gaat goed komen. Uh, dus uh, ben je een de deadlinewerker trouwens? Uh, uh, ik werk gewoon uh, ja, als het af, Ik krijg alles af. Ja, voor de deadline, ja. Ja, ja maar, maar nee, het liefst steeds beter hoor, om met, uh, met deadlines om te gaan. Liever ja. heb ik het eerder af, maar soms kan het niet anders. Ik had nu heel veel projecten tegelijk mm -hmm. en, en dit was gewoon: we hebben het net opgenomen en uh, het, moet, het moet op vinyl. Dus oh? dat, dat is een beetje fucked up, want als ja. een vinyl duurt vijf, vier à vijf maanden. Om te druk, ja. Dus dan moet je werken tegen een eigenlijk een onzichtbare deadline van ja, het duurt gewoon vijf maanden om een LP op tijd af te hebben, omdat de drukkerijen te druk zijn. O, ook ja. nog. De drukkerij zijn te druk. Ja. Ja. Ja. Hey, daarom heet het een druk. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, yeah. Hele foute grap. Maar, goed, ja, uh, ja, ja, ja. maar in ieder geval, hij <laughs> uh, komt goed. Uh, goed uh, uh, uh, uh, hij komt op LP. Z-print-winning-ding dus <laughs> yeah. in deze. Hè. Nou, ja, zoiets. Uh, het, het, het, staat, uh, het staat er al vast of het uh, gedrukt is. Maar goed, uh, uh, even over dat album. Je mag even rustig een. Nee, ik, neem, hoor. Ah. ik blaas alleen maar. Ja, Oké, okay. maar um, hoeveel tracks uh, bevat dat album eigenlijk? Om al even stiekem al iets uh, te horen van. Oeh, uh, oh, ja, uh, tien. tien. Tien. Dus het is echt een. Uh, ik weet dat jouw uh, dorpsgenoot Frank Bond die had er een hele theorie over. Die zegt van: Nou, als het nummer bij als je bij zeven nog uh, op hebt staan, dan is het een goed album. Oké, okay. ja, dat zegt hij. Dat zegt hij. Dus uh, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja. Vind ik ja. Het wel een goede als het een goed album is, dan ik kan sowieso niet een album. Uh, uh, ja, als het een goed album is, dan luister ik het altijd echt vanaf begin tot einde. Maakt niet uit of er dan soms een beetje een man nummer tussen zit. Die kan ik dan ook niet skippen. Die moet je dan ook afluisteren. Als het album overal goed is en er is er eentje die is een beetje minder, dan moet die ook wel goed genoeg zijn. Om niet geskipt te worden of zo. Ja, goed. Nou, ik ik, nog een goede theorie. Uh, nog ja. een goede ja, theorie. Absoluut. Ja, want uh, ik heb het uh, bij... Uh, dat afgelopen jaar heb ik het uh, bij een aantal albums heb ik het gehad. Daar is uh, het uh, album van Paul. Is daar sowieso een, uh, is daar een van. Bernard Hering. Dat is ook een uh, goed album. Uh, onze eigen Ruud Houding. Met Accidental Pictures. Die staat na zeven, staat die gewoon nog steeds op. Um, en dan komen we bij het uh, wat uh, ruwe werk. En ik uh, ben dus nu uh, even aan het zoeken. Uh, want dat is een band die ik ook in mijn hart heb gesloten. En die waren ook uh, weer ineens weer helemaal terug van weg geweest. De naam Estrid, zegt jullie dat wat? Ja, toevallig wel. Uit Utrecht, Bo Manning. Dat ken ik. Ja? Want uh, de bassist van mijn band, Thomas Rikkers... Ja? Die is hele goede vrienden met hun... En die ah, heeft het altijd ja. over die band. Ja. En die hebben ook samen veel opge... Thomas heeft nog een band, Ziggy Splint. En die spelen ook veel samen. Ziggy Splint heb ik ook nog eens een keer hier laten ja, horen. Dus uh, ja, uh, th th Thomas zit dus in die band, van mijn band. En ja. via hun ken ik dus Astrid ook. En dat album heb ik ook geluisterd laatst. Ja? Youth Care. Vrij heftig, ja. Ja, maar er maar zit, oh, zit zoveel vaart in. Ja. Laten we hem dan nog maar even erbij pakken. Uh, deze van Astrid. En dat is het... Uh, het zeer emotionele, maar ook heftige To Live and Die in You van Astrid. dit was dit. En uh, dat nummer dat heet uh, To Live and Die in You. En dat komt van het album Youth Care. Uh, nou, ik heb het uh, dus nu laten horen. Uh, en waarom kwamen we erop? Uh, dat heeft uh, met uh, de definitie van de heer F. Bond te maken. Als je dus uh, na zeven nummers uh, nog een, uh, naar een album zit te luisteren, dan zit je waarschijnlijk naar een goed album te luisteren. Dus dat, uh, dat, dat is een beetje het, de strekking van het verhaal. Ik heb het uh, wel eens echt letterlijk uh, gehoord... Uh, bij uh, het uh, programma Van uh, in uh, op de maandagavond. dus zit ik af en toe ook naar te luisteren. En die zei dat op een gegeven moment. Dus vond ik wel uh, leuk, uh, leuk gegeven. Um, maar we hebben het over... Uh, want, uh, want Astrid is een beetje de donkere kant. Uh, uh, muziek maken in deze tijden... Uh, is dat natuurlijk ook een beetje... Uh, één... toch om dingen aan de kaak te stellen. En twee... is het ook uh, bedoeld om toch maar ook voor te zorgen uh, dat mensen een leuke avond ik begin maar even met jou uh, Jan want uh, dat, misschien dat jij daar, het, uh, daar even het voortouw in uh, wil nemen in, uh, in dat opzicht van uh, moet je af en toe als muzikant ook een statement uh, maken maar tegelijkertijd ook nadenken van ja het gaat ook even om uh, de zinnen van de mensen zelf uh, te verzetten want die zitten ook uh, steeds uh, in hetzelfde maalstroom uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou, ik denk op het moment dat je je gaat bezighouden met wat andere mensen nodig hebben van jou als artiest... dat ja. je al uh, niet goed bezig bent. Ja. Ik, denk, nee, ik denk dat mensen jou leuk vinden uh, als artiest of niet leuk vinden om datgene wat uit jou komt. Niet ja. wat jij maakt om anderen. Ja, ja. Dus ik denk als, als je, je moet maken wat in jezelf zit, wat eruit moet. Wat jij wil maken, weet je wel. Als je ja. iets maakt waarvan je zelf denkt dit is exact wat ik wil maken... Mm. dan is de kans, denk ik, veel groter... dat andere mensen daarvan genieten... dan dat jij iets gaat maken waarvan jij denkt... dat andere mensen het vet vinden. Ja, okay. Want dan is het een soort indirecte kunst. Dan is het niet meer vanuit jezelf. Dan is het niet een authentiek product of zo. Mm. Dus je kan uiteraard wel denken van... het zou leuk zijn om eens een dansbaar liedje te hebben. Mm -hmm. Maar dan nog binnen, binnen dat kader... moet je iets maken wat 100% vanuit jezelf is. Mm. Niet vanuit een beweegreden... Ik heb nu al... Uh, of, uh, nou ja, ik wil dat mensen dansen als ze aan mij denken. Of, ja, uh, ja, weet ja. Je wel, of ik wil dansmuziek maken. Of ik wil nu een dansalbum maken. Of Natuurlijk kan dat, ja. Maar, ja, ik, vind, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof... uh, gewoon uitkomt komt zoals het komt? Ja, ik denk dat je dat je, je eigen creativiteit niet, niet zodanig kan sturen... dat je zegt, oké, okay, nu komt er zo'n album aan. Want ja, soms weet je achteraf pas bij een album waar het vandaan komt, of waar het over gaat... of wat voor vibe het is. Uh -huh. Weet je, het, ik weet niet of, of ik nou... Ja. Vind je dit herkenbaar? Ja, ik ben daar 100% mee. Ja. Weet je, dat, een album is gewoon een soort tijdsbeeld van, van jouw geest. Op ja, dat, ja, ja, Van degene ja, ja. die het schrijft. En soms is, is dat ons totdat het allemaal bij elkaar staat. En dan denk je, oh ja, dit klopt bij elkaar. Uh -huh. En dat kan dan van vrolijk naar donker gaan... maar dan heeft het wel een bepaalde relatie met elkaar ofzo. Ja. Ik denk dat je, dat je niet te veel moet nadenken over wat de wereld nodig heeft, alleen wat jij de wereld kan bieden. Als artiest zijn. Want je, je bent, iedereen is een individu. En als jij bijvoorbeeld een talent hebt om zoals Estrid dit soort muziek te maken, moet je het ook doen? Dan moet je dat doen, want ja. daar hebben mensen veel meer aan... ...als dat Astrid nou eens even een blije liedje ja, zou gaan ja, dat zou ook helemaal niet in het midden overkomen, denk als je ik. luistert, gaat zo door. Ja, ja, ja, <laughs> weet nee, je? Dus ja. Dat denk ik, en daarom is Ze Astrid ook zo Ze zijn authentiek. Vet. Precies, het voelt echt, en je, hoort, je voelt dan alles als je dit hoort... ...dit is gemeend, weet je wel. Uh, dus, bouwmening, als je zit te luisteren... ...dit zijn wijze woorden van uh, de heer J. Schilder beter bekend als Blanco... die dat uh, gewoon eventjes uh, krachtig... met een statement uh, duidelijk uh, ja. uh, maakt. Uh, dan even naar jullie. Want... Ja, want, want, want hoe, hoe zien jullie dat? Uh, nou Want, want uh, jullie zijn een jonge band. Uh, mm. Ik heb af en toe wel eens een beetje het idee jonge honden. Dus ze kunnen ook nog eens even lekker tegen bijvoorbeeld... Uh, <laughs> hè, uh, ik bedoel, man. het, ma het ma ja, ma ma maatschappelijke... Het getrut. <laughs> om maar even de vertrutting. De, daar vind ik jullie ja. daar wel een, een typisch voorbeeld van. Uh, wat, wat dat er gaat. Jawel, ja. Ik uh, Eigenlijk, als ik de teksten schrijf... dan wil ik het ook altijd... gewoon zo dicht mogelijk bij mezelf houden. Mm -hmm. Ook wat Jan al zei. Maar ja. Um, ja, soms heb je ook natuurlijk... je kan het wel dicht bij jezelf houden. Maar soms is het ook iets wat gewoon veel Andere mensen betrekt zoals Lessons in Living, dat gaat gewoon over uh, <coughs> ja, hoe, hoe ja. Uh, moeilijk het is om als uh, jong volwassenen voor het eerst, zeg maar al, al je boontjes te moeten doppen als je de deur uit gaat. En uh, uh, ook 22 ons maar gaat kom... over moeten settelen en zo. Dus ja. dat zijn wel dingen die wel ook soort van relatable zijn voor andere mensen, dus ja, dan zie je het weer van een groter. De, de band van zitten ze bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hier uit Amsterdam. Uh, ze hebben meegedaan aan de Rob Award, En ik ken ze ook al een tijdje. Ze hebben hier ook uh, nog een keer gespeeld. Mm. ooit En die zeiden van ja, uh, wij gaan gewoon een EP maken. Uh, en die gaat over het thema van mensen van 25 jaar. Een kwart eeuw. En ja. uh, van jongens, succes uh, verder ja, in de, in ja. de samenleving. Yeah. En daar maken wij een, een, een EP over. Ja. Dat, dat, dat is wat, wat ze willen. Ja, nou ja, dat kan dus. Dat ja. ik, soms dan heb je ook inderdaad een nummer en dan, dan kies je gewoon een thema voor dat nummer. Mm. En dat, dat hadden wij dus ook met Lessons in Living van. Ik, ik wil gewoon hier aankaarten hoe. hoe het is. Als je, ja, ja, ja, ja. Als je ja, ja, ja. zo jong uh, al uh, dat soort struggles hebt, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar ik dus, ja. vind ja. dat jullie ook wel van die lekkere, een beetje. Fuck the system liedjes hebben hoor. Weet je, of ja, fuck the system ik kijk, is misschien... Ik dus ook, heel groot ja, woord, ja, ja. maar wel lekker rebels, en ja, ja. Lekker uh, jong en... en uh, een beetje middelbeerwerk ja Jawel, oh, ja, ja, ja. dat is het ook wel. Ja. En, uh, ik moet ook wel een beetje, denk ik, als ja. je jong bent. Weet je. En het is ook wel een manier om dingen te verwerken. of zo, je. Ik denk ook... Op ons nieuwe album hebben we... Ja, ook best wel een soort van... Ja, uitdagende tekst of zo. Maar ja, ja. Dan, dan komt het misschien... Iets persoonlijker uit de verf. Omdat het ook over... Heartbreaks en zo gaat en dat soort dingen. Maar dat is ook gewoon een manier van. <kacht> rebels. Uh, er tegenin gaan of zo. En zo ja, yeah, je gevoelens uiten. Ja, niet? nou, ik, uh, ik heb ooit deel uitgemaakt van een programma. Uh, dat heette De Kan nog Walshow. Dat was met uh, Ger Loogman. Met uh, Frank Padek, beter bekend als Dingetje. En uh, de heer T. Stuy. En die laatste, die, uh, die heeft ook nog. Uh, wat dingen geschreven, columns. En op een gegeven moment had hij het. Want uh, over uh, heersende opvattingen... Uh, want uh, we komen alle twee, uh, alle drie uh, uit een dorp... waar nog wel eens een beetje een conservatieve geest in, uh, in, uh, in zit. Hè? Uh, want dat is lastig om er tegenaan te trappen. En dan zegt, zegt Stuy, die zegt... ja, het is af en toe een kutdorp. Maar het is wel mijn kutdorp. Is dat, uh, is dat af en toe ook wel eens bij jullie het geval? Dat je dan op een gegeven moment denkt... God, daar heb je weer dat hele bekrompige... Denk uit... Uh, het is, uit, het, uit ja, mijn dorp. Het is, ja, ik bedoel, dat heb ik dus ook. Uh, <laughs> het is een beetje haat, ja, natuurlijk. Ik, ja. Maar um, het, je, je moet er ook weer niet te serieus naar kijken. Weet je? Nee. Wij, zoals wij hebben dan Sanguli. En daar, daar, ja, maak, dat daar maak je eigenlijk gewoon een, een grap over, ja. over hoe, hoe de mensen in je dorp zijn. Maar het is natuurlijk niet vijandelijk bedoeld. Want nee. dat is gewoon iets wat, weet je, mijn ouders ook doen. En iedereen gaat naar hetzelfde vakantiehoort. En, en het, is gewoon, het is gewoon grappig om te zien dat... dat hele, zo, hele ja, volk ja. is gewoon zo ja, ja, ja. hetzelfde. En, ja, ja. en zijn zo hetzelfde ingesteld. En ja, het is natuurlijk, weet je, wij, wij proberen daar wel altijd een beetje... Ook buiten te kijken natuurlijk. Maar ja. het, het is gewoon grappig om daar middenin te, te zitten. En ja. dan het vanuit de binnenkant te bekijken eigenlijk. En dan gewoon er als een grappie uh, op in te gaan. Juist. Ja. Ik ben vanaf uh, vandaag trouwens geen uh, inwoner van Volendam meer. Nee, dat had ik gezien. Jij bent, uh, <laughs> ja, we hebben het erover. <laughs> jij er bent RK dus, uh, naar een andere plek. Ik gaan. weet niet waar jullie het nou over hebben. <laughs> ja, ja, het is geen dorp waar jij in woont. Ik totaal niet meer aangesproken. Ik heb de sleutel. Ik ben een echt stadsmens, jongen. Een dammer in hart en hier. Oh. Hij is verhuisd naar Edam. Ja. Dat ja. Ja. Uh, uh, vind ik trouwens ook wel een leuk verhaal. Uh, vroeger had uh, Edam altijd het geld. Nou, schijnt het dat is toch precies andersom te zijn. Maar die Vallendammers zijn uh, volgens mij de meeste munt. Nou, in Eendam is het... Uh, daar wonen ook nog wel een paar... Er uh... wonen wow. een paar stiekem rijkers. Ja, stiekem rijken. Valen In gewoon een hele grote, uh, dure visbussen. In dus, maar niet. Dus, dure dus komende zomer... Die hebben al die gemot... motten motte die hun <laughs> ja. jas eten, Maar dan stiekem <laughs> zijn ze miljonair. Ja. Nou. Hey, maar dus, dus komende zomer bij Kaaspoppen zien we jou wel ergens van een <laughs> nou, staan. Nou, helaas... Uh, ja. Ik wilde namelijk, uh, of tenminste, mijn vriendin heeft het plan opgevat om uh, onze deuren open te zetten en uh, gewoon een soort uh, extra stage te maken voor voorop Maar ik krijg daar niks van mee, want ik heb de laatste show van, uh, van de tour die ik op dat moment doe. Uh, dat is een theatertour met uh, de muziek van Nirvana en Plek. Ja. Die is op die dag, precies de allerlaatste oh. dag. Dus ik ben er niet. Ja, ik kom dan s'nachts terug om een uur of... Een, ja, dan eens is Kaas op, op voorbij. Dus hoor. als mijn huis dan nog... Uh, en als ja. de deur nog open staat, dan, hoor dan het is van. de steeds nog open. Ja, ik ja. denk ja. dat die dan geopend dan is. Ja. Die wordt ja. dan geopend. Ik heb het uh, vorig jaar uh, mee mogen maken, mensen. Dus het is uh, wel heel bijzonder. Goed, we gaan eerst even nog iets uh, uh, laten horen. Uh, wat weer een beetje beschaafd is. Lisette Aviva. Deze dame is trouwens ook hier uh, geweest. Uh, en dat nummer dat heet uh, Overdressed Unprepared. white page Is it full of possibilities Ja, zekers Marathon met uh, Fire. En daarvoor hoorde je Lisette Aviva met uh, In My Backyard. Tenminste, dat is uh, de EP. En Overdressed Unprepared is uh, de single die eraf uh, gehaald is. Uh, we gaan zo'n een beetje langzamerhand uh, naar het uh, moment daar. Want ja, uh, er is natuurlijk uh, nog wel het een en ander te vertellen over uh, Lorem Ipsum. En uh, uh, natuurlijk ook over Blanco. Maar eerst uh, het uh, Lorem Ipsum verhaal. Uh, want ja... Het album uh, moet gaan komen. Wanneer is uh, de release datum gepland? Uh, nog niet, maar we denken eind april, begin mei. Ja, want als uh, in Bitterzoet een, uh, een release show uh, mm -hmm. moet, uh, moet uh, plaatsvinden... dan zou dat ergens daar moeten, moeten ja, plaatsvinden, zeker, denk ik. Toch? Zeker. Ja, zeker. Het is wel rondom, uh, rondom die week in ieder geval. Ja. Um, even over de, de locatie. Bitterzoet, is dat uh, een, een beetje ook een bewuste keuze geweest om dat uh, daar te doen? Ja, het is uh, dicht bij het centrum van Amsterdam. Dus iedereen die we kennen, die kunnen, die, die kunnen er zo naartoe. Weet je, loopafstand vanaf Centraal. Ja. En uh, ja, we vinden het gewoon een mega coole zaal. Weet je, uh, we hebben er bands. Uh, de Declan McKenna. Uh, weet je, gewoon... Bands waar, artiesten waar wij tegenop kijken, hebben we daar gezien. Mm -hmm. Dus ja, dat wij er mogen staan, dat is mega cool. En Jan heeft er ook gestaan. Dus, uh, vorig jaar, ja. ja. ja. ja Mijn eerste echt, uh, album release ook. Oh, ja. Mijn eerste album release. Was Met je jaar. eerste album release? Ja, dat was vorig jaar. Ja, ja. ja. ja want jij hebt uh, vorig jaar geloof ik twee albums uitgebracht, uh, Nee, vorig jaar eentje en dit jaar eentje. Vorig jaar mijn eerste, mijn debuutalbum. Uh, of, we sorry, zitten we, we zitten in 2024. 2024 ah, ja, ja, ja. Uh, uh, 22 kwam mijn bam, eerste, bam. mijn debuutalbum. Ja. En, um, in 23 kwam je een tweede album. Precies, een paar maandjes geleden, ja. ja. ja je, je, want uh, we realiseren ons uh, niet, maar het is inmiddels al 11 januari. Het is gewoon alweer 11 januari, ja. 2024. Uh, en wij hebben uh, gewoon al, allebei alweer een nieuwe single uit, hè, in dit jaar. Ja. ja. Ik vorige week, jullie morgen. Ja, ja. Oh, ja. uh, jij ook al. Uh, ja, zeker. Uh, ja. Dus maar uh, we hebben het nu even over uh, de nieuwe single van. Ja, de, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, Want, uh, je... Even over, over die single. Mm -hmm. Want uh, ik heb hem even uh, thuis uh, afzitten luisteren. Uh, ik heb een beetje het idee van: uh, dit, dit is uh, niet gauw goed. Hij uh, is ook no goed, maar. Uh, het uh, is zoiets als van... Uh, is, is het nou verwennerij? Of van verwende mensen? Hoe moet ik het zien? Of, uh, yeah. uh, ik denk dat het een beetje een persoonlijke ervaring is. Ah. <laughs> dat uh, ah. ja, betreft een, uh, een persoon die minder leuk leek... uiteindelijk dan dat hij in het begin zich voordeed. Aha. Dus uh, ah. zeg maar, er werden verwachtingen gekomen. Ge ge ja. En uh, dat uh, viel een beetje in duigen. Dus, uh, het is een beetje, is een beetje de doorheen prikken. Ja, het is, is een, beetje, uh, ja. een beetje zuur. Een beetje zure tekst. Een beetje, ja. een beetje bitter. Uh, zuur en bitter. Ja. Zuur en bitter. Een ja. beetje dus, bitter, dus, uh, garnish. Bit, bitter <laughs> garnish. Bitter ja. garnish. Ja. Zit er toch weer dat, uh, dat bittere, <laughs> bittere laagje. Uh, maar uh, zit er, uh, heeft het ook met een soort moment van verbitterdheid te maken? Uh, ja, maar ook niet meer. Want ik heb altijd, als ik ergens over schrijf, mm -hmm. dan schrijf ik dat het altijd van me af. En dan, als het eenmaal erop staat, dan ben ik die gevoelens al vaak weer kwijt. Ja. Dus het, ons album wordt ook een beetje een soort van heartbreak-album. Mm -hmm. Maar ik kon er pas over schrijven toen ik het best wel had verwerkt. Zeg maar. En nu ja. staat het erop en nu denk ik ook van. Oké. Okay. Dus, het is een soort uh, is het, therapie. Ja, nou, ja je, je ja. zegt het zelf. Ja, want ik, dat hoor ik vaker van muzikanten, ja. uh, dat ze dan uh, hun, hun, hun, hun muziek en ja. ook hun teksten gebruiken hmm. als een soort therapeutische bezigheid ja, van Jawel. Hen. Punk ja. rock redemption was toch een mooie term die ik gegooid hoorde. Ja, ja, ja. ja. ja nee, hmm. ik, ik weet het niet, maar uh, het helpt natuurlijk wel. Ja. Want dan hoef je niet gewoon uh, de deuren open te zoeken uh, of wat dan ook ja, nee, in, in de straat. Dat, dat is het ook dan niet, niet nodig. Ik hoef niet tegen iemand te zeggen. Ik hoef niet op diegene waar het liedje dan over gaat af te stappen. Het is gewoon: dit is een open brief en uh, uh, it is what it is. Okay, nou, het is wat het is. Oké, het is zover. We gaan hem uh, laten horen, de nieuwe single. En, uh, die nieuwe single die schijnt ook nog later deze avond nog een keer voorbij te komen. Hè? Dat klopt. Ja. Ja, dus ik, ja, ja. Ben ik nou de eerste? Jij bent de allereerste. Oh. Uh, Henk Jansen heeft op Radio Spannenburg in Friesland. in zijn programma Even wat ja. Hars uh, een uh, hele kleine teaser laten horen al. Kleine dus die teaser. had een kleine teaser, maar niet in zijn geheel. want dat wilde hij aan jou overlaten. Nou, Henk, en, dat vind ik erg aardig. Lieve, Henk, ja. stop. En uh, dan later vanavond wordt hij ook nog gedraaid op Kink. Bij Kink? Ja bij King wordt hij ook nog. Ja. Uh, yeah. Nou, dan is het uh, hier uh, <laughs> zover. Lorem ipsum en no good. Whee! For me Impossible ...van Sai uh, Hallewoog. En uh, daarvoor horen we natuurlijk uh, de nieuwe single van... Uh, ...de andere mensen uit Volendam. Uh, Lorem Ipsum. Uh, bovendien uh, zit er uh, bij jou... ...iemand die in de band meespeelt. En een broer van... Ja, dat Van hem speelt uh, weer in Saiholu. Ja, Tim's broer Jos is uh, ja. bassist in Saiholu. Ja, beide zijn uh, bassist, bassisten. Ja, ja, klopt. Zit in de familie. Dus. Ja, Wat, uh, wat, wat, wat uh, zijn dat voor types bassisten? Uh, hele relaxte, zalige, maar de allerbeste uh, personen. Dus Punt. David Molenburg, als Punt. je nu op zit te letten... dan <laughs> weet je dus uh, dat, uh, dat het uh, de meest gezellige... en uh... Maar dat zegt David zelf ook hoor. Oh ja, ja. ja, dat, ja dat Dat is onze de, burgemeester, hè? Dus die, uh, die, uh, die, die, die, die speelt bas. Okay. En hij zegt. Uh, ja, hij heeft, Ja, natuurlijk hij zegt hij dat dan natuurlijk. Uh, dan heb je wel een chille burgemeester. dus. Dat, dat burgemeester wij die bas speelt. Die ja. wil ik ook in. Uh, ja, oh, ja, ja. Fuck, Ik wou zeggen, Volendam, maar daar woon ik natuurlijk niet. in. In Edam hebben we sowieso een burgemeester die bas speelt. Dat kan niet. Is anders. dat zo? Ja, dat ken ik anders. Ik heb geen idee. <laughs> Wishful thinking. Nee, maar uh, ik weet dat uh, David die maakt er eens dus een keer een opmerking over Hij zegt: Je hebt. Twee soorten mensen. Uh, je hebt uh, uh, mensen die spelen de bas, dat is Bernd Snijder. En je hebt bassisten, en dat ben ik. Nou, <lacht> oh, dat uh, was. Uh, ik zeg, dan moet je lekker zo doorgaan, want uh, ja, tegenwoordig moeten we oplegaan letten. Want we moeten gaan samenwerken met, uh, met onze co collega's hmm. van h 105 En daar zit Bernd Snijder. Oeh, van die, uh, oh jee. Dus ik moet opletten met wat ik zeg. Dus ja. Ja, en zeker ook uh, David uh, met uh, af en toe met die mond van hem. Dus, uh, ja, dus, uh, maar uh, het gaat over bassisten. Uh, en uh, David is er toen ook heen Maar goed, uh, uh, het, is een prettige, het zijn prettige personen. Uh, ja. Zijn het stille Willi's ook? Uh, Tim, Tim niet. No. Tim niet. Nee, nee, maar vaak zijn het wel altijd de... de Tim zegt het zelf altijd over uh, uh, toevallig de, de ex bassist zijn. Dat is echt een typische bassist, zegt hij dan als bassist. Hè? Ja. Gewoon een bassist die zo rustig, relaxed op het podium stil staat. Hij hoeft niet te springen, nee. hij hoeft niet los te gaan. Gewoon een bassist die weet wat hij doet. Gegrond, op de vloer staat, één met zichzelf. Dat is een echte bassist. Ja, uh, nou vind ik ook... Uh, als ik uh, naar die, single, uh, die ja. single van jullie luister... zit er ook een, een behoorlijke basloop... Uh, zit, er, ja. zit er duidelijk in. En, uh, uh, dus Tim... Uh, drukt ook wel een aardige stempel op, uh, ja, op die uh, Ja, die zeker, single. zeker. En ook bij andere nummers van het album... Daar springt ook wel echt de bas eruit. Maar ik vind dat het meest bijzondere... Aan de muziek eigenlijk... Ik persoonlijk... Hmm. een bas. Ik vind een baslijn kan echt... Een liedje helemaal voor mij maken. Ik vind de Bas het mooiste instrument dat er is. Ah? Ja. Mm. Um, goed. Um, ja, dat is, dat, dat, dat, dat, ben je het uh, daarmee eens of niet? Ik, ik zeg niks. Kijk, als ik er tegenin ga, dan, uh, dan, uh, dan is Voor het. Voor mij mag er dus is hoor. de volgende week een single en die <stutters> gaat over ja, mij. Ja, ja, ja, ja, ja, kijk maar uit. Oh, God. Zoiets, ja. Ja, verkoper hates bass. Ja, Koper hates dus, bass. zoiets. Dan ben ik straks de gebeten hond. En daar heb ik niet zoveel zin in, eerlijk gezegd. Goed, Jan, want jij hebt natuurlijk ook nog. Een single uitgebracht ja, uh, vorige week. vorige week. Ja. Die staat ook op het album. Zeker. Ja. Ja, ja, dit uh, is, uh, zijn dat nog bewuste keuzes waarom je dan toch nog een single uitbrengt? Uh, het is de single version die ik nu uitbreng. Dus die is weer net, toch net iets anders. Vroeger was dat de normaalste zaak van de wereld, toch? Als je je album uit was, dat je nog wel een single daarvan kon uitbrengen. Want niet iedereen had je album thuis. En uh, alsnog is het een manier... om je liedje bijvoorbeeld op de radio te krijgen. Ja, ja. Weet je, als ik... Uh, als ik dat niet doe... dan, ja, dan, dan gebeurt er sowieso niks. Nee. En dan komt er ook geen liedje meer in de aandacht. Dus een single is gewoon een manier... om je liedje nog uh, proberen in de aandacht te krijgen. En als ik dan een iets andere versie maak... en morgen komt er weer een andere versie... op mijn social media, die hmm. live doen hmm. in de studio. Het is... Uh, ja, je single is je visitekaartje. Dus ik, ja, ik... Ik, heb er, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Als je album uit is, dan is het zoiets van... Hij staat al online, dus het is ja. niet nieuw meer. Nee. Maar het is juist voor degene... Die nog niet weten dat mijn album online is. En die horen misschien... She makes a dead man dance, dus bijvoorbeeld in dit programma, omdat het een single is. Ja, en, en dan, dan, dan ga het... ik je nu wat vertellen dat dit natuurlijk ook niet de echte. Uh, want we gaan even terug naar eind oktober 2023. Oh, okay, toen jullie okay, dus hier okay, fair waren. Enough, fair enough, fair ja, ja, ja, want we hebben natuurlijk ook onze eigen versie. En die laten we natuurlijk horen: uh, She makes a dead man yeah? dance. Akoestisch. En dat is de akoestische versie van ja. Blanco.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 Stone cold look in the mirror Sweetheart and killer It's got the moves and the brands She makes a dead man dance well, I met a man Told me love is a lie Then was the thing that hit me And took me to the sky Fake or real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 It's a dead man dance. Goed, uh, Blanco was dit met She uh, Max, a dead man dance. Ja, dat is uh, nog eventjes van Drie maanden terug. Ik ja, toen bestond het liedje al inderdaad. Ja, ja, ja toen bestond het ook. Maar uh, ik denk, ik pak lekker die versie. Ja, natuurlijk. Ik vond het leuk om terug te horen. Ik ben aangenaam verrast eerlijk gezegd. Hoe goed no die uh, opnames zijn. Ja, ja, ik had dan nog nooit uh, akoestisch gespeeld. Toen ja. was die volgens mij net uit ook. En ja. Eigenlijk was het een experiment om met een akoestische gitaar en een bass drum dat te doen. Ja. Maar ik ben uh, zeer uh, content <tie> met het eindresultaat. Moet Zij, ik uh, is het dan op dat moment dat je dat ter plekke bedenkt? Nou, je? wat ik speel wel een beetje, ja. Ik had natuurlijk wel enigszins gekeken van hoe, hoe ga ik dit nou doen akoestisch. Want elektrisch klinkt het heel anders. Maar ja, je bent toch een beetje aan het improviseren of zo. En hmm. ik ben blij dat ik dat uh, zo heb gedaan, want ik vind het goed. Ja, hmm. um, we gaan er nog eentje horen. Ook een eigen versie van ook iemand bij jullie uit Volendam. En dat is Donna Marie. Ja, die hebben we ook nog. Want die is ook nog uh, geweest ergens. Ja. Volgens mij in september is die nog uh, geweest. En uh, een van de nummers uh, die uh, zij liet horen. En ik weet niet of ze dat uh, samen met haar uh, vader Marcel heeft uh, toen uitgevoerd. Maar dat nummer dat heet uh, In The bed, En uh, dat ga je horen tot aan het uh, nieuws van 9 uur. En daarna hebben we nog, uh, nog een uurtje uh, alternatief FM. Round eyes like a child with a magic to match. Show a shoulder, naked skin on the side like a crack in a door and a latch Hot little hint to a line between sexy and sick What's the deal? How on lonely mind, it's getting confused Will you ever lie next to me in the bed that I dream of a sin? ride a dread this swerving machine? If you can't cool it down, steam is still steam Will you ever know of this image of you that can soothe me to sleep? What? in the world do we have that a to four such a still but so real disconnected but beautifully rolled so ask me again in a suit and a tie with a drink